Door overstromingen in Centraal-Europa zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. In de Duitse deelstaat Sachsen vielen drie doden. Slachtoffers verdronken toen ze spullen probeerden te redden uit een kelder die onder water liep. In het noorden van Tsjechië vielen vier doden bij overstromingen. En in het zuiden van Polen werd iemand meegesleurd door een rivier. De nieuwe president Santos van Colombia wil de strijd tegen de varkrebellen rebellen onverminderd voortzetten. Dat zei hij tijdens zijn inauguratie. Colombia wordt al jarenlang geplaagd door het gewelddadige conflict met de varkrebellen. rebellen Aftredend president Uribe heeft de guerrillabeweging keihard aangepakt en Santos wil op die weg verder gaan. Tijdens de inauguratie van Santos was de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela aanwezig. De Venezolaanse president Chavez verbrak onlangs nog de diplomatieke banden met Colombia, omdat dat land een bondgenoot is van de Verenigde Staten. Bij een explosie in de Zuid-Iraakse stad Basra zijn zeker 16 mensen omgekomen. Een stroomgenerator ontplofte vlakbij een drukke markt in het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het is nog niet duidelijk of het een ongeluk was of een aanslag. Meer dan 100 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Canal Parade in Amsterdam heeft 380.000 bezoekers getrokken. Bijna 200.000 minder dan vorig jaar. De organisatie van Gay Pride wijt de lagere opkomst aan het slechte weer maar is tevreden over het verloop van het evenement. Langs de kanten en op bruggen stonden ook veel bezoekers uit het buitenland. 2.100 homos waren met een cruiseschip uit Scandinavië gekomen. In de eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning geboekt. De uitwedstrijd tegen Heerenveen werd met 3-1 gewonnen. Toivonen scoorde twee keer, derde goal was van Engelaar. Kopitsch maakte het doelpunt voor de Friese. Eerder vanavond won NEC thuis met 1-0 van VVV Venlo. En de graafschap Excelsior werd 3-0, net als Heracles Willem II. Het weer, vannacht enkele opklaringen, het koelt af naar 14 graden komende dag. Vooral in het binnenland enkele buien met onweer. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu een Nightwalk. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. It's nightwalk. Nightwalk. Exclusive nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. nightwalk mix aan ZFM. Talker Disco, you're listening to the Talker Cabana Radio Show. feel good deep down, deep down inside. It's all about that music that when you wake up, you say something like, last night, that DJ saved my life, my life, my life, my life, my life. I Thank <laughs> Natizinha, and you're listening to the Taco Cabana Radio Show. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. This is Natizinha, and you're listening to the Taco Cabana Radio Show. Got Kabana Radio Show The Most Back to Back Beats na chezinha e você tá ouvindo agora toca Cabana Radio Show Hibana Radio Show We'll uh -huh. show